What is your name? Where come you from then? Want to drink more? Baby, I should be So I should get my name. Where come from Shafiq Roman. Say me, I should believe. What is your name? Where come you from then? Want Schatje ken mijn naam En waar kom ik vandaan Daar van onderaan Baby is een freak Daarom ga ik door het midden heel diep Zat om te beginnen, wees lief Had die duimen zo mijn niggers ik vlieg En ik laat je naar zitten, no way Zat er zag me bij je oké. yeah Want vanavond gaan we, ja vanavond gaan we Voor jou. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En uh, ja, als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Ik heb een verzoekje van Maarten. Maarten, jij wilde een plaatje horen van Storm en jij laat me vliegen. Nou, hier is die hoor. Blijf erbij, want zo dadelijk natuurlijk uh, Beb en Bert. En de drie jij van Fred Heij.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 Verbonden voor altijd En al zijn we ver, ik raak jou niet kwijt Dat zijn onze kracht. Als dan storm en jij laat me vliegen, aangevraagd door Maarten. En luistert naar Entertainment for You. En zo is dat. Roy Donders en vakantievlam, die spole zomernachten waren zo fijn. Veel mooier dan een droom kon het niet zijn. Met jou de hele zomer onder de mooiste sterren.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 Vlam heb ik niet, helaas. Bert en Beb, die... Uh, ja, ja. Hallo. Oh, ja. Ja, ja. ja, daar zijn we weer. Ja. Je ja. Bent, ben je volgens ben een je, je bruin geblakerd in Kroatië. Of niet soms. Uh, nee, ik heb wel een klein beetje rode kleur, maar... Een rode kleur? Okay. Een rode kleur. Het is rood en het ligt op het strand. Ja. Nou, het strand niet. <laughs> ik heb weinig strand gezien, Bert. Oh, je weet het niet, hè? Ik weet het niet. Root op het trant, weet je niet waar het is, dan. Nee? Rood krapje. Oh. <laughs> Rood krapje. Ja, waar ik hier wel last van heb, zijn rode kreeften. Oh, je kreeft. oh ja, ik het? Oh, ja, zo. ja, goed. zo. Maar die, die, zijn zijn wel... ook, ja. die zijn wel lekker, hè, Ja, ja. ja, ja, ja. ja ik, denk, ik weet niet of deze lekker zijn, maar uh, ze, ze kruipen uit de slootjes, dus... Uh... Oh, ja, is... ik, ik denk dat ze wat bitter zijn. Ja, ik denk wat hoor. Maar ik hoor dat jij helemaal geen zin in de vakantie je hebt. En de is al bijna afgelopen, natuurlijk, dit ja. hele zoontje. Ja, ja. Ja, dit is, ja, de vakantieperiode is al eigenlijk wel een beetje opzijnd. He? Eigenlijk wel een beetje. Ik vind het wel een beetje een raar gevoel, hoor. Weet je, met die en alles. Je krijgt een beetje van die, van die hersgevoelens, Beth. Ja. Jij ook? Ja, ja. Nou, zeker. Nou, van de week zaten we nog even op het strand, hoor. Daar ja. waren we, we nog even peerbags gepakt. Dat die hadden We, gepakt. we gaan naar Zandvoort. Nou, we dachten we nog even het laatste zonnetje mee pikken. Zo, hebben we het gedaan of niet? Bijna hebben we de zon. Lekker, hè? Ja, ja. <laughs> ja, nou ja, het is nog niet helemaal gedaan. Ik bedoel, ik verwacht nog wel wat, uh, wat mooie dagen. Ik denk het ook, niet. Ik denk dat wij nog een hele beste naast. kunnen ik krijgen. Ik ga mijn simbroek nog niet in de motorballen zetten. Nee, uh, ik ook niet, nee. nee, nee, nee, we zijn wel op vakantie geweest. En, uh, ach ja, in, in het oranje gebied, maar goed. Oké. Okay. Oh, en heb je ja. ergens last van gehad waar het nog een beetje corona is, of niet? Nee, nee, waar ik zat, uh, daar was het absoluut niet... Ah, zie je? Nou wel, jongen, dat ja, dat Ik ja. loop er allemaal geen moed van eigenlijk. Ik, heb, ik weet je dat ik, ik heb toch een, geen, geen dode meegemaakt mij, hoor. Wat dat betreft. Nou, gelukkig maar, hè? Ja, ja, ja. ja, zeker weten we. Ja, nee, en dat... Eh, pof. Nou, ze zijn er natuurlijk wel, laten we wel wezen. Maar ja, het zijn allemaal berichten die je denkt van, hoe zit het nou toch in elkaar? Heb je trouwens gehoord, vorige week, zaterdag, was er toch een, een, een, een samenloop van mensen in Berlijn, jongen? 1,3 miljoen stonden er op de barricade daar voor uh, corona. Ik, ik heb er iets van vernomen, uh, van ja. ja. Ja, dat helemaal geweldig. We kregen van die filmpjes door, jongen. Dat, jonge, dat, dat jonge. was, van Kennedy, weet je wat dat ik... was uh, volgens mij, ging dat over een demonstratie tegen het corona-beleid uh, of zo. Ja, het was corona-beleid. Zo, is Ja, helemaal. En, en als je dan nou hoort, weet je, dat in Duitsland hadden ze gezegd dat ze maar 10.000-20.000 10 mannen waren. 1,2... <grijg> <grijg> oh, oh, oh. Ah, dat scheelt maar een klein beetje. <grijg> ja, jongen, niet te Ik En dan die Robert Kennedy, hè? dat is het navy van hè? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat... Uh, maar, maar goed, uh, ja, ik, ik weet... Uh, het is zo, je moet er je moet wat regeltjes naleven, dat sowieso. Nou, oké. Okay. Maar uh, we moeten niet, uh, ja te gek gaan doen, laten we het zo zeggen. Ja. Ja, maar die angsten, dat is de ellende, jongen. Kijk, Bip en ik, die nemen dan wel eens een lekker neusje af en toe. Gewoon, je moet de boel een beetje altijd. Ja, maar dat heb ik ook gedaan. Ja, dat werkt toch? Dat werkt prima. Een lekker of een biertje, een neusje, dat helpt ook wel. Ja, nou ja, het was iets, ster, iets, iets sterker was het, maar dat geeft niet. Wat ja. Jan. je aan. je aan. Ik zat aan de Slivo. Oh, oh. oh. Slivo, -wiet. oh zegt slivo Wiet, ja. al ja. Slivo. Oh, het is een oude, we daar. Slivo. Doe maar Slivootje. <laughs> slivootje. <laughs> ja, wij zeggen nog gewoon Slivo maar dat heb jij al achterwege gelaten, hoor ik al. <laughs> ja, <laughs> de is uh, is doorgespoeld, hè. Ja, ja. <laughs> jongen om je weer even te horen hoor. Weer. Ja, nee, maar dat was, ja, het was een klein beetje een werkvakantie, dus uh, ja. O, o, wat heb je o, gedaan? Wat heb je, wat je, werk? Werk heb je gedaan dan? Uh, we waren eventjes uh, op het dak bezig. Op het dak? Op het dak. Ja. ja, dat moet ook, hè. Hé, <laughs> hey, dat is een nieuwe titel. Wat? Wat? En dat is een nieuwe titel op het dak. Op het dak, het oh, was een kom van het dak. Af. <laughs> Kom op het dak. Kom op het dak. Ja, kom op het dak. Wat heb jij voor dak gedaan, als ik vragen mag? Uh, ja, dan leg een nieuwe op. Ben jij dat klusje in Kroatië? Ja. Wat is dat nou voor een verhaal? Ja, dat weet ik. Ik heb het ook niet verzonden, Bert. Waren er nog wat restanten van de oorlog ofzo? dat jij moest je herstellen daar? Nee, nee, nee, nee. Nee, dat is, uh, is eigenbelang. Oh, wacht even. Oké, oh, oh, jongen, daar hebben nee, we er niet over de het niet meer over hoor. <laughs> okay. Dat <laughs> mijn eigen blok, dus. Goed zo. Ja. Hey, ja. en... Wat ga je draaien voor, ons, jongen? In, in de luisteraars. Nou, kijk, als we gezien het weer. Uh, ja. ja, moeten we, moeten we gewoon uh, toch een beetje hulp erbij hebben met die wind. Ik dus dacht... ik dacht aan de fiets met de e-bike. Ja, leuk. Ja. Ja, ja, jongens. heb je het filmpje ook gezien op de YouTube? Ja, ja, ja zeker. Met ja, die leuke. Ja, ja, ja, ja, ja. zijn we ook even naartoe gaan natuurlijk, hè? Gewoon even. Beb dit en daarna zaten en dan. En... Ja. En dan uh, ja. Beb en de zaten. Ja. Uh, Beb, uh, uh, Beb en Bert mag ook. Ja. Allemaal leuke filmpjes op. Ja. ze even doen? leuk jongen om je weer te gesproken te hebben. Ja, blij jullie ook weer te, uh, te horen eigenlijk, want uh, ja, het, het is toch een hele maand geweest. Ja, we hebben ons wel eenzaam gevoeld zonder jou, hoor. Ja, nou ja, ik, ik was eigenlijk ook even een beetje, uh, ja, toch wel een beetje uh, de weg een beetje kwijt eigenlijk. Ja, hoe kan het nou? Je zit op het dak, dak, dak hoe kun je de weg te kwijt zijn. Ja, da daarom juist. Ja, dan heb je geen weg op het dak. Nee, dus ik was de weg kwijt. Ja, dat is logisch, hè. Nee, ja, maar die e-back, dat is wel de uitvinding van de eeuw ah, Ja, zeker. ...dat je zo naar zo'n Zo, zo. moet doen. Dat idee je dee. Ja. Ik een beetje batterijen, ja. maar dat is dan ook wel. De batterijen moeten vol. Nou, die zitten bij jou al te vol, op Oh Ja, <laughs> <laughs> hoor. je hem al? Vond, ja. Oh, ja. Lekker, hoor. Lekker, nou ja, jongen, ja, we gaan het nog even spreken in na ja, najaar, dat vind ik ook weer uitkomen. En ook zo niet, volgende week weer zeker is. Dus. Volgende week zijn we er weer. He, he, goed jongen. Klaar straat. Hé, goed weekend. E en uh, op de pedalen. Doen we. Hé, hey, groetjes. Hoi, hoi. Doeg. Zeg, <tot> rap jij even door. Ik voel de Ik vond me de koning te rijk lok me niet op i-i-i-bij Ik was in de begin Een bezienswaardigheid. En bleef geen uur meer binnen Dan lacht zal voost in spijt Want reed ik op mijn fietsie Riep men open en bloot Zo krijg je nooit conditie Zeg, schaam jij je nou niet dood? De eigen Ik vond me de koning te rijk. Op me niet wijk, op me niet wijk. Ik vond me de koning te raar. Op mijn niet wijk. Mag ik niet zo lekker lachen? Aan het lachen dat gezeik? En in een paar jaar zat iedereen op zo'n bek. Geen berg te hoog, geen storm die ik niet traceer. Laat het samen lekker zweeten, dan gaan hier onze spier. Ik voel me de koning te rijk, of me niet bij. De koningse rij op mijn i-i-i, mijn i-i-i, mijn i-i-i, op mijn i-i-i, mijn i-i-i, mijn in i mijn i-i, mijn i-i, mijn i-i, mijn i-i, mijn i-i, mijn Haju, paraplu! Waar gaan we heen vannacht? Liefst door de hele stad Ik wil nog zoveel mooie plekken met je zien Is nog jong, het is dus of het net begon Maar met jou vergeet ik alles om me heen was hij dan? Levi van den Akker. En waar stonden we vanavond? En daarvoor hoorde je natuurlijk Beb en Bert met de D-bike. En dit is John de Bever. En oh, was ik maar rijk. En niet zo knap. Dat is voor iedereen... Eh, ja, anders... Hij stond voor de spiegel, naar zichzelf te staren Zoekend naar de rimpel, en wat grijze haren Een knipoog naar zichzelf, ha, lachte zijn tanden bloot Zo glad en gemaakt, hij voelde zich groot Een het ronkroon, zijn bloes al open Maar kon van de armoe nog geen oude fiets kopen Verhalen zat, zijn zakken waren leeg Dan dacht hij maar aan één ding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 dan John de Bever en oh, was ik maar rijk en niet zo knap. <laughs> ja, we gaan, uh, we gaan verder met uh, een nummertje. Engelstalig nummer. Uh, ja, volgende week is hier in de, in de studio aanwezig Sammy Joe en Enough. Blijf lekker luisteren tot 8 uur. Entertainment for you.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 semi Joe en Enaf. in the fire. Volgende week hier aanwezig in de studio. semi Joe. En uh, ja, ik zou zeggen, gewoon uh, lekker, uh, lekker luisteren dan. En uh, ja, vragen stellen mag ook natuurlijk. We gaan lekker verder met uh, Annette Niekamp. En zij hebben het over Vincent. Vincent voelt echt niets als hij een meisje ziet. Hij ging wel met ze om, maar verder kwam het niet. Als we vrienden spelen, vaak computergames. vindt zijn danst liever ook muziek van Beyoncé. Zo cool stond hij daar en hij zag toen pas dat hij op slag verliep. De knapste, maak een voetbalster. Grootse dromen, het perfecte stel. Huisje, bonkje, beestje, trouwen en een kind. Een goede baan, alles ging voor de wind. Nu is alles een slecht en zij vraagt zich af: of dit echt een liefde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 Niets zal zij een meisje ziet. Hij ging wel met ze om. Maar verder kwam het niet. Dat He, was er dan uit die kamp en Vincent. En we gaan nog een verzoekje draaien. En dat is aangevraagd door Jeroen. Jeroen, jij wilde een nummer horen van Mike Vlog en zinger is hij, en uh, jij wilde horen masker. Hier komt hij dan, fijn dat je luistert. Goedenavond entertainer voor jou. En ik uh, zou zeggen, ja, Mike, wat blijf je doen? Daar is hij. Hebben je nog een verzoekje aanvragen is dat mogelijk, dan kunt u gewoon gaan naar zfmartiesten.nl en uh, scroll je even naar beneden. En daar kunt u dus uh, van alles invullen en het naar mij toesturen. Ik zet mijn masker op, masker. Op. Kamer kan ik alleen maar schrijven. Het leven probeert mij tot waanzin te drijven. Als ik in de spiegel kijk, zie ik alleen maar tranen, chaos, emoties, gevoelens komen samen. Mensen die ik lief heb om me heen in de problemen. Staren zwarte rozen, stevig op mijn benen. Storm, donder, hagel, regen. God, als jij bestaat, dan wacht ik op een zegen. Om het leven weer te kleuren, om het leven weer te geven. Om de dingen die gebeuren, ook al is het maar voor even, gewoon kunnen leven. Zonder dat gezeik Wat er ook gebeurt Het is maar hoe je het bekijkt Drank en drugs is mijn nieuwe medicijn Om weer te kunnen lachen Bij mezelf te zijn Gevangen door de leugens, gevangen door verhalen In vage situaties de prijs moeten betalen Door de bomen, zie ik het bos niet meer Hoe vaak ik het probeer en het relativeer De geuren, de kleuren, het zijn alleen maar dromen Een moment van rust om weer tot zinnen te komen Hij zet zijn masker op, masker op vandaag Masker op Masker op, hij heeft geen antwoord op die vraag Ik heb geen antwoord op is die vraag een masker op, masker op vandaag Masker op, masker op, hij heeft geen antwoord op die vraag Ik heb geen antwoord op die vraag nee. Want het leven is niet altijd wat het is Je kan wel zitten aan het water, maar dan vang je nog geen vis Is mijn kennislijn Zoekend naar gevoelens En dichter bij mezelf zijn Flow op een beat Ik heb hem streetwise gevonden Een lange tijd geleden Dat ik zo was gebonden Verdrinkend in verdriet Verdrinkend in de pijn Ik ben geworden tot een mol Zo had ik niet willen zijn Ik zie je toch Ik leef toch Ik geef het toch We leven toch En als je hier wat staan In mijn schoenen Ga je zweten toch Dus maak kennis met dat jog Aangenaam De naam is Mike Vlog En als je nadenkt dan kun je het weten, maar doe je masker op, rug recht en niet zweven. Hij zet zijn masker op, masker op vandaag. Masker op, masker op, bij je geen antwoord door die vraag. Ik heb geen antwoord op zet die vragen. Masker op, masker op vandaag. Masker op, masker op, bij je geen antwoord door die vraag. Ik heb geen antwoord op die vraag. gehouden. Blijf er lekker bij tot 8 uur. Entertainend for you. De drie op een rij van Fred Heij. driving, branded a fool, what will they say, Monday at school, Sandy, can't you see, I'm in Oh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 Waren ze dan weer? De drie op een rij van Fred Heij. Ja, zoals we begonnen met een valse start uh, was Abba uh, uit 1974 met Hasta Manana. En als tweede uh, Midnight Blue van Louise Tucker uit 1982. En natuurlijk uit de film Grease 1978 John Travolta en Sandy ja, we gaan weer eventjes een, een lekkere Nederlandstalige draaien van ja, Frans Wouwen Van de album, ik heb je lief. En daar hebben het over. Ik mis je elke dag. Kon ik maar even met je praten hier beneden Ik zou je zeggen dat ik je zo mis Ik zou je nog zoveel willen vragen Zou willen weten hoe het met je is Die mooie tijd, het is voor de gevlogen Voor ik het wist, was het over en voorbij de klok ik door en iedere seconde zou ik bij je willen zijn. Elke herinnering die zal ik goed bewaren. Geef het een plekje heel diep in mijn haren. Ik hoop dat je trots bent op mij hier beneden. Ik weet dat jij nu naar me lacht. Afskijt lief, koud raar. Tot de hit van u. Dit is weer een nieuw uur entertainend voor u. Met Fred Heij. En ik kan zonder jou. Tevens de laatste plaats. We zitten op een kleine ja, minuut. Voor de klokken van 8 uur. Ze zeggen bedankt voor het luisteren. En uh, ja, heel goed weekend. Geniet van het weekend. En uh, graag hoor ik u volgende week. Volgende week natuurlijk hier in de studio aanwezig. Uh, Sammy Joe. En uh, ja, ook dan. Uh, ja. Lekker luisteren. Volgende week groetjes, bye.